11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. En de soap continues nog steeds een klein beetje hier in de studio. We hebben ook nieuws straks in Washington. Is vandaag een belangrijke age conferentie En het wordt steeds spannender op de Aziatische biermarkt. Daar groeien de tijgers. En het laatste nieuws wordt verzorgd met Ewout de Jong namens de NOS. Uit Syrië komen opnieuw berichten over felle gevechten in Aleppo. De commandant van de opstandelingen zegt dat de rebellen een operatie zijn begonnen om Aleppo te bevrijden. In de grootste stad van Syrië wordt al enkele dagen fel gevochten. Het is niet duidelijk of de opstandelingen werkelijk in staat zijn de stad in handen te krijgen. En ook in Damaskus wordt opnieuw gevochten.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 Slecht weer in China heeft aan zeker 20 mensen het leven gekost. De grote delen van het land kampen met zeer zware regenval. Vooral in het noorden en in het zuidwesten zijn grote hoeveelheden water gevallen. Correspondent Karen Eshuis. Met name buiten het centrum van Peking ging het verkeerd. En uh, daar viel op sommige plekken wel 460 mm regen. En dat ja, is ongeveer de hevigste regenval in 61 jaar hier in China. Dus het is zeer ongebruikelijk voor Peking. Er vielen slachtoffers doordat straten onder water liepen... en doordat de wind bomen ontwortelde en daken van huizen blies. Ook kwamen mensen onder blikseminslagen... en ongelukken met geknapte elektriciteitskabels. Het zuiden van China kampt intussen met een hittegolf... met temperaturen rond de 37 graden. In Hillekom, in het noorden van Zuid-Holland... is vanochtend het lichaam van een man in een sloot gevonden. In de buurt stond een scootmobiel en lag een hengel op de grond. De politie vermoedt dat die van de oudere man waren. En zometeen na het nieuws meer over deze kwestie. Het weer droog met veel zon, maar ook af en toe wat bewolking. Er is weinig wind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 22 of 23 graden in het zuiden. Morgen volop zon met middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wallen... tot 26 in Limburg. ANWB, Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat door werkzaamheden tussen Maarsberg en Villendal westen een file van 2 kilometer. En op de A18 Zevenaar richting Vassenveld. Daar staat tussen doetinchem Oost en Vassenveld ook 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Onder de 20.000 onderzoekers, politici en artsen... die vandaag bij de jaarlijkse AIDS-conferentie in Washington zijn... is ook journalist en wetenschapper Jan Huip Blans. We gaan zo met hem praten. Jan Huip, uh, Jan waar is eigenlijk het AIDS-probleem het grootst? Dat is uh, in, uh, in Oost-Afrika met name. Uh, Soto bijvoorbeeld 31 van de mensen. Maar wat wel heel belangrijk is, de stijging vindt vooral plaats in Oost-Europa. En daar zou je met preventie nog heel veel kunnen doen. We praten zo verder. We gaan eerst naar Hillegom. Daar is een dode man gevonden. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Ja, in Hillegom. Vanmorgen in een sloot het lichaam van een man gevonden. Renate de is woordvoerder van de politie Hollands Midden. Van de Nelsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd daar? Ja, er is inderdaad in het water in het kanaal bij de Olympiaweg in Hillegom een man aangetroffen. Um, uh, we hebben meteen onderzoek gedaan. En um, nu is gebleken dat hij waarschijnlijk onwel is geworden hm. en te water is geraakt. Ja. En uh, ja, we kunnen spreken van noodlottig ongeval. Ja, och, die man was daar aan het vissen, begrijp ik. Ja, uh, nadat wij zijn uh, identiteit hebben kunnen achterhalen... Hm. Uh, hoorden wij vanuit het huis, thuisgrond dat hij uh, vanochtend om zes uur van huis is weggegaan om te gaan vissen. Nou, dat klopt ook, want we hebben ook uh, een scootmobiel, zijn scootmobiel aangetroffen op de kant. En ook een hengel. Ja, treurig ongeluk dus. Ja, ja, zeker. Ja, duidelijk. Dank nou, voor je toelichting, Renate Den Elsen. Woordvoerder van de Politie Hollands Midden. I'd like to stay in. Dat waren twee broertjes, hè? de Alessi Brothers. Dat waren Billy en Bobby En uh, Daarna, ze hebben maar een paar hitjes gehad. Ja, dit was ook een allergrootste hit. Een hit. En Weet ja. je wat ze daarna hebben gaan doen, zijn gaan doen? Nee. Zijn ze muziek gaan maken voor, uh, voor reclames. Voor de McDonald's, voor Kentucky Fried Chicken en voor de Seven up Dat soort uh, zaken zijn ja. ze gaan doen. Ze hadden wel een hoog stemmetje. Hè? Ja, ze Jongens. hadden een heel ja. hoog stemmetje. Ze zijn meneer tegen me. Hebben ze later ook bedacht. <laughs> We gaan naar Washington toe, Bert. Stel ik voor. Want in, de, in die stad in Amerika is vandaag een hele grote internationale aidsconferentie. De negentiende keer op rij. Uh, meer dan twintigduizend onderzoekers, politici, artsen, maar ook economen gaan zich buigen over het verbeteren van de eens aanpak wereldwijd. Er is een hele hoop gebeurd in die negentien jaar, maar nog steeds niet genoeg. wetenschapper Jan Huip Blans is een van de aanwezigen bij de conferentie die straks begint, want het is nog hartstikke vroeg in Amerika. Meneer Blans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, moet mijn keel nog zo'n uur en dan een beetje schapen, Maar <laughs> voor het rest gaat het goed. Ja, dat is diep in de nacht, hebben jullie nog. Nou, dat is nou ook weer overdreven. Oh. De mutjes worden hier net wakker, zag ik. Oké, okay, wat kunnen we van deze conferentie verwachten? Negentiende keer, hè? De negentiende keer, ik was ook in de derde, dat was uh, in 1987, toen, uh, ik denk dat we dat nu niet meer gaan meemaken, uh -huh. uh, radeloze patiënten die uh, het steentje van uh, welkom, de farmaceut in elkaar slaan, omdat de uh, echt die ze toen hadden, dat was ACT, dat was de enige die nog wat leven uh, uh -huh. verlengend was, uh -huh. uh, Ja, die was onbetaalbaar. En ik herinner me nog hoe daar agenten met grote gele rubberhandschoenen de demonstranten wegvoerden. Want ze waren ja. nog heel bang voor de besmettingen. Ja, Dat is inmiddels wel heel veel beter geworden. We hebben natuurlijk veel pillen op het ogenblik. Uh, die remmen, het virus. Het is, het is in feite, is, uh, is een chronische ziekte geworden. Hè? Maar iedereen wordt net zo oud als, als, als ieder ander. Maar wel veel eerder um, ouderdomsverschijnselen. En dat is natuurlijk toch wel... Ja, ja, je kan het remmen. Je wordt net zo oud als een ander, alleen eerder ouderdomsverschijnselen. Even naar het thema van dit jaar. Turning the tide together. Wat betekent dat? Dus het, uh, het, het tijdkeren, keren. Nou, hè? Ja, het tijdkeren. keren. Um, en vooral samen. Want voor een deel ja. gaat dat over het geld. Ik denk dat het uh, betekent dat we vooral um, vanuit het Westen. Uh, ...het rijke Westen uh, toch wel geld moeten ophoesten voor wat er in uh, Afrika en in Azië moet gebeuren. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook samen met uh, de groepen waar het om gaat. Hè. Dus bijvoorbeeld de prostituees die zijn nu aan het vergaderen in Calcutta... ...omdat ze niet op deze vergadering mogen zijn. Uh, 500 prostituees die daar een eigen conferentie parallel hebben georganiseerd... Um, je moet samen doen met de doelgroepen. Dus uh, prostituees, homo's, uh, uh, druggebruikers... met name in Oost-Europa is dat het grote probleem. Hm. Hoeveel... Maar, ja. even, even dat geld uh, nog eventjes. Want uh, u zegt ja. geld ophoesten. Um, om hoeveel geld gaat dat? Nou, het, het, het, eerder dit jaar was er sprake van een tekort van... 25, of een, een, een, een doelstelling van 25 miljard. Uh, dat is een hoop geld. En waar is dat, um, dan, voor, en waar is dat dan voor nodig? Is dat uh, omdat die medicijnen in met name Afrika bijvoorbeeld, heel duur zijn? Nee, die, Af die prijzen van, van, van uh, pillen in Afrika zijn op het ogenblik heel laag zelfs. 70 euro per jaar per persoon. Maar wel natuurlijk een leven lang. En je moet ook allerlei andere projecten in elkaar zetten. Mensen moeten gemonitord worden bijvoorbeeld. Of die pil die ze nu krijgen nog wel de goede pil is. Want anders wordt dat virusresistent. En dat is niet alleen voor hun vervelend, maar ook voor ons allemaal. Want dan krijg je nieuwe virussen. Um, met die 25 miljard denkt de WHO dat je zo'n 12 miljoen mensen nieuwe infecties kunt voorkomen. En dat is natuurlijk, uh, als je praat over uh, uh, kosteneffectiviteit, uh, ja. erg aantrekkelijk. Ja. Maar het is wel een hoop geld. Maar preventie is altijd belangrijker dan uh, inderdaad achteraf mensen pillen geven als ze al HIV besmet zijn, hè? Ja. Maar was het maar, leuk dat we, was het maar zo dat we een, een vaccin hebben? En dat, dat wil ja. maar niet lukken. Ja. Um, het is kennelijk heel moeilijk om een vaccin te ontwerpen. Nou, um, ik, ik heb wel gehoord dat er een soort pil is... die mensen, um, laat me zeggen, zou beschermen. Er is uit de collectie van pillen die er voor patiënten waren... nu één een, een pil uitgehaald, Truvada. Uh, de aandelen schoten ook meteen 12% omhoog... Uh, toen dat bekend werd gemaakt. En dat is een pil die uh, mensen maar dan ook echt elke dag zullen moeten slikken... Um, om te voorkomen dat zij besmet worden door een partner die uh, positief is, die HIV heeft. Maar het is een beetje een onlogische constructie. Het is eigenlijk vooral voor prostituees uh, interessant. Want als bekend is dat iemand uh, je partner uh, HIV heeft of aids heeft... dan zal die behandeld worden, mag je hopen... En als die een maand of twee, drie behandeld is... dan is die niet besmettelijk meer, nauwelijks besmettelijk meer. Niet veel meer dan bijvoorbeeld dat je condoomgebruik ja. uh, uh, zou hebben. Dus die kans dat je dan een besmetting oploopt als partner, als is, negatieve oh, partner, okay. is, is heel klein. Ja, want ik had eventjes het idee dat het zoiets zou zijn als een morning-after-pil. Maar dat is het dus niet? Dat hebben we ook. Dat heet, het is allemaal heel verwerend. De ene heet pet pillen en de andere heet PREP. Ja, ja. De, je kunt een morning after pill krijgen, dat moet je wel binnen 72 uur doen. Dan moet je echt meteen naar de GGD gaan en zeggen, nou ik weet zeker dat het fout gegaan is. En ook met iemand waarvan ik zeker weet dat hij besmet is. Dan, dan kun je dat krijgen. Wat, wat mensen zich niet realiseren, dat is dat de zeg maar 13, 14 procent is uitgerekend van de mensen die het virus dragen, verantwoordelijk zijn voor uh, 80% van de infecties, de overdraging dus. En dat komt vooral in de eerste periode, de eerste twee, drie maanden... zijn mensen, als ze zelf besmet zijn, heel besmettelijk voor anderen... En dan weten ze dat dus meestal niet dat ze besmet zijn. Nu is en dat een... zou een reden zijn om echt heel vaak getest te worden bijvoorbeeld. Ja. Een unieke conferentie met 20.000 mensen, dat is niet niks. Daar wordt gepraat, heeft u al gezegd, over, over geld. Maar wat hoopt u dat er uit die conferentie komt? Wat zou er, wat zou er, wat zou er uit moeten komen? Nou, wat in ieder geval erg aantrekkelijk zou zijn... is als we een pil konden krijgen die een kuur zou zijn... in plaats van dat dat je hele leven lang geslikt moet worden... Ja. Want een kuur is uh, ook minder bewerkelijk in het verspreiden, zeg maar, uh, neerzetten in, in, in arme landen. Nu moeten mensen steeds naar een ziekenhuisje komen enzovoort om gemonitord te worden. Wat zou het prettig zijn als er één een, een pil was die een kuur deed? Maar is dat een dagdroom of is dat gewoon uh, een realiteit? Althans uh, ligt dat binnen, ja, binnen de mogelijkheden? Mevrouw Françoise Bar zei gisteren tegen me... Die, dat is de Nobelprijswinnaar die ook de testen ontdekt heeft... in eind jaar 80, van, waarmee je HIV dus kon testen. Die zei tegen me, daar moeten we nu echt heel hard voor gaan vechten... want op die manier wordt het ook goedkoper. En er is één geval of twee gevallen waarin het inderdaad gelukt is. Overigens een beetje betrekkelijk uh, toevallig... omdat iemand een beenmergtransplantatie kreeg in Berlijn... en toen is gebleken dat die... Uh, vij, die die is, is vijf jaar, geloof ik, al geen pillen meer gebruikt. En ja, dat is natuurlijk erg aantrekkelijk om uh, dan geen heeft te hebben en, uh, hmm. door zijn hmm. operatie. Maar dat kan je nooit grootschalig toepassen. Nee, precies. Voor, nee. Dat op, is ook toepassen. Link en bmw transplantatie Dank voor uw toelichting. Jan Haap Blans wordt u vanaf de internationale aidsconferentie in Washington. Het is kwart over elf. Hij is de eerste Engelse toerwinnaar in de geschiedenis. Maar ook de eerste, om daar verbaasd over te zijn... Bradley Wickens, opgegroeid in een buitenwijk van Londen. Zijn zegen is het resultaat van grote wilskracht... bestudeerd teamwerk van zijn ploeg Sky... en gisteren liet hij zijn kracht zien in de tijdrit naar Chartres. Daarna gaf hij uitgebreid uitleg in de perszaal. Onze verslaggever Jeroen Wielaert... die luisterde naar het unieke verhaal van Bradley Wickens. De toer komt thuis in Parijs en de gele trui gaat naar Engeland geboortegrond van Bradley Wiggins. Hij heeft gisteren in de laatste 10 kilometer van de tijdrit veel aan zijn jeugd gedacht. You know my father leaving us when I was a kid and um, and you know growing up with mum in the flat and and um, you know my grandfather sort of brought me up. He was my father role model and he died when I was on the tour two years ago in 2010. You know so when I came home from the tour in 2010 I had to go to his funeral and stuff and um, zijn vader die wegging, alleen blijven met moeder op een flatje. Zijn grootvader die hem opvoedde en overleed tijdens de tour van 2010. Zijn vrouw en kinderen die ook al de kritiek meekregen over dat hij vierde werd in 2009, maar dat het alleen kon omdat de tour niet bergachtig genoeg was. Dat soort dingen. Yeah, my wife and children, because it's not only you know me that takes all the criticism. Our Wiggins, I'll never win the tour when I sign for Sky. Ja, yeah, the tour was flat in 2009 that's why he got fourth you know. hij dacht aan de indooriteid tijd tijd van zijn jeugd dat hij af en toe dacht dat hij de tour kon winnen maar ja hoe zou het mogelijk zijn als ventje uit central london came back as a child watching the tour de france as a kid on telly and that from the age of 10 11 12 all through the injury years and using. dreaming that one day you would win the tour and maar never te really om echt, te zijn met een legende. Toch zal hij dat zijn vanaf vandaag, als eerste Britse nuchter om bezig te zijn zijn leven zijn Toch echt, 15 winnaars zijn vanaf vandaag. wel speciaal, maar de eerste Engelsman... hij, in zijn leven zijn er maar 15 winnaars geweest. Het is wel speciaal. Maar de eerste Engelsman. Dat waren toch Robert Miller en Tom Simpson. Hij kon niet denken dat hij beter zou zijn dan hen. In my lifetime, 32 years, there've probably only been 15 winners of the tour, so it's not like it changes every year. And um it's a very special list, you know, it's te um the first British. Yeah, and obviously the first British, I mean it's um it's, you know, to exceed people like Robert Miller and Tom Simpson and stuff is um I I still never see myself up there with those names because they're the names when I was a child well not, not necessarily Tom but Robert was you know that you never ever imagine you'd be better than them Hij is maar gewoon Bradley Wiggins die ook elke dag naar het toilet moet 2 so AM yeah, I mean I mean uh, at the end of the day I'm just Bradley Wiggins ga elke dag naar the toilet every day like everyone else and, you know... -Nice, de Dauphiné en de Tour winnen in één jaar dat is toch wel wat. De winner Tour in De zal hem niet veranderen. Hij is geen man voor rode lopers. En in Engeland zijn veel mensen beroemd zonder dat ze iets gepresteerd hebben. Het is wel mooi om gerespecteerd te worden voor iets wat je gedaan hebt in de sport. En dat zoveel mensen daarvan genieten. So much of British culture now is built up on people that are famous for nothing, for doing nothing. It's nice to get recognized and and respect for being good at something. And just seeing what it means what you achieve in something like sport can mean to so many people het is gewoon sport. En ik denk niet dat je geen of hebt you dat. Know? Er zullen meer winners van de Tour in de future. Ja, het is gewoon... Het is geweldig, you know. Een saaie Tour. Er hangt veel romantiek om de sport. Maar het wielrennen is veranderd. De Tour is menselijker geworden... door alles wat de UCI de laatste jaren heeft gedaan aan doping. Er is veel romantiek in de sport. Ik denk dat het a een zei... is dat cycling een beetje veranderd. We Why that is perhaps now in you know recent years and I think the tour is a lot more human now with everything the UCI doing and that. So solo van Viraank, 220 kilometer. It is niet werkelijk meer. Hoe mooi hij het ook zelf vond als kind? 220k loan breaks in the mountains, this that and the other. Maybe that's not realistic to think that anymore. As as wonderful and as magical as they were to watch, I remember watching them when I was a kid. In the 90's, and stuff, you know. Je moet wel heel hard fietsen om bergop 20 minuten weg te blijven. Het kan niet meer, Tenzij je een paar liter extra bloed hebt. extra liters <totekant> Oh, Is dat nou dat groepje dat gisteren hier optrad? Nee, dat was de kick uit Rotterdam. Maar het lijkt er wel op. Het zijn een beetje de monkeys van de jaren 2012, zou ik maar zeggen. Clarksville. Weet je Clarks nog? Dat waren die bruine desert boots. Die schoenen met van die spekzolen. Ken je dat nog? Ja, ja, ja. Ik heb ze niet meer. Jij nog? Ik wel. Ze worden tegenwoordig gemaakt in Vietnam. Echt. We waren alles. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De Fiets van Haat. Het is vandaag in Zeeland en ze hebben een vraag. Waarom hebben de Nederlandse renners er niets van gemaakt? Hoe komt dat? En ze beloven, aan het eind van het onderwerp heeft u het antwoord op de vraag. Op zoek naar de grote wielrenner, naar Jan Raas. Tour-etappes gewonnen, de hele trui gedragen, klassiekers gewonnen. Kortom, de man, een man, wat er waren de meren. Uit de gouden lichting van het Nederlandse wielrenner van eind jaren 70, begin jaren 80. Dit is Heinkensand in Zeeland, een hele kleine plaats, tussen... Borselen en Goes, dan heeft u een idee. En hier is een jaar of zestig geleden Jan Raas geboren. Grote renner, grote ploegrijder, heeft verschrikkelijk veel gewonnen. Maakte deel uit van die geweldige Nederlandse wielrenners... eind jaren zeventig, eind jaren tachtig. Iets wat nu totaal verloren is gegaan. Ik ben hier aangekomen omdat ik eigenlijk zoek naar wat er te loren is gegaan. Als je nu kijkt wat er in de Tour gebeurt staat het huilen ons, geloof ik, nader aan het lachen? Met de nee, Nederlanders? Nee, hoor. nee, dat heb Pardon? ik helemaal niet. Helemaal niet. Nee, hoor. Die, die, ik vind dat de jongens naar behoren presteren. U bent niet serieus. Ja, ik ben heel serieus. Van de 18 Nederlanders die meegegaan zijn, is de helft uh, weg. Ik denk dat ze het best wel goed gedaan hebben. Goed, er zijn er een paar gevallen. Die zijn eruit, dat is jammer. Had je meer verwacht van Tankink? Had je meer verwacht van Tendam? Gezink. Ja, oké. Okay. Gevallen? Gevallen. Kampioenen vallen <laughs> toch niet? Nou, dat weet ik niet, hoor. Dat zegt u. Wat heeft u een, een interessante, maar een ongelooflijk merkwaardige opvatting. Nederland wint al geloof ik 150 etappes. Sinds een jaar of zeven helemaal niks. En ik spreek een enthousiaste zeel. Ja, ik ben er heel enthousiast over. Ik heb een kleine studie gedaan naar waarop de zere de Nederlanders ziet. En dan kijk ik met name naar de noordelijke renners wat Nederlanders zijn. Ik heb ontdekt dat je lelijk moet zijn. Je moet een lelijke man zijn om te presteren. Kijk naar Vina Kijk naar Jan Ulrich, Die dikke Duitser op die fiets. Kijk naar Jan Raas. Kijk naar Gerrie Kneteman. Echt allemaal. Echt, echt lelijke mannen. Als je nu kijkt naar die raarboogtoeg van nu. Dat zijn allemaal beeldschone jongens. Die zien er mooi uit. Uh, ze kunnen allemaal verschrikkelijk goed praten. Ze kunnen oeverloos babbelen en uitleggen waarom het eigenlijk dit weer mis is gegaan. Oh ja. Kijk naar nou die, die Belgen. Je hebt daar de jurgen van het broek, je hebt daar die van Enderts. Ongelooflijk lelijk. Er komt geen behoorlijk woord uit. Maar fietsen, heb ik gelijk. Leuk. Binnen, van de velden, Breukink, Rooks, Teunissen... Maar ja, je kunt ook niet vergelijken. Dat is net als in de gewone nee, Alles is zo commercieel geworden. En, uh... Maar wij hebben al zeven jaar lang meer dan 150 ja. etappes in de Tour de France. De zonne. belangrijkste wedstrijd. Niets geworden, mevrouw. Ja, zonne. <totstuk> um, Jan Raas. Ja. Lelijke man. Ja. Uh, Gerdy Kneteman. Ja, moeilijk vind ik het. We denken eens naar al die mannen die presteren op zoetermelk, daar stok je ook van. Ja. Won wel de tour in 80. Maar u ziet niks in mijn theorie dat we hier te maken hebben met een lichting... vrouwelijke, gevoelige mannen bezig met zichzelf, snel gekwetst. Er zit wel veel, hè? natuurlijk, mentaal, hoe je geestelijk erin staat. Toen dacht ik, Jan Raas moet het weten, hè. Zou hij niet kunnen vertellen hoe wij verder moeten? Volgens mij is hij moeilijk benaderbaar. Hoe staat hij bekend hier in de omgeving Is een zonderling? Ja, ja. Of niet? Ja. Daar geen contact meer mee. Ja. U maakt het gebaar van drinken, drinken? Ja. Ja? Ja, ja, dat is het verhaal. In het dorp? Ja. Ja, drinks. Ja, meer dan, uh, meer dan goed voor iemand is. Ja, altijd wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij volgend jaar, of het jaar erop, een toprenner hebben die één of twee of misschien wel drie etappes wint... Dan is Nederland weer furieus en dan staan we weer te klappen. En dan, dan zijn die onze jongens weer top, daar ben ik van overtuigd. Josje de Kouwer, commentator bij de Belgen, uh, die zei over de Nederlandse renners. Hij zegt, Nederland verlangt eigenlijk te veel en te snel van die jongens. Er zijn jonge jongens, dat moet je laten rijpen. Dat wordt meteen op een schild gehezen. Als dat een keer tegenvalt, wordt dat er meteen weer van dat schild afgeschopt. Nou, dat, ik heb dat interview gezien en ik, ben, ik, ik ondersteun dat wel. U schaamt zich niet voor de Nederlandse renners? Ik schaam absoluut niet. U zou in het buitenland durven zeggen, ik ben een Nederlander? Absoluut. Absoluut. Komt u er ook even bij mevrouw als u wilt. Uh, bijzonder, een iets oudere mevrouw op een racefiets zie je niet veel. Nee, dat is waar. toch? Ja, klopt. klopt. Ja. Maar er zijn ook wel jongere vrouwen die het eh, wel als je, als je iemand ziet, zie je een jongere vrouw. Ja. Ja. Ja. Wij maken ons ontzettend veel zorgen over uh, de prestaties, of de wanprestaties eigenlijk, van de Nederlandse wielrenners. Ja, ja. De vraag is heel simpel aan u, meneer. Op uw prachtige racefiets, hoe komt dat? Het zit er gewoon niet in op het ogenblik. We hebben geen patroon, zei je zoals ze dat zeggen. Geen baas, geen nee. leider. Nee. Meneer Raas is er nu meer, hè? die woont hier vlakbij. Ja. Ik ga straks aanbellen, hij nee, heeft ja, je nee. nooit. Het nee, <laughs> lukt je niet. Doen. niet. Nee, nee. niet doen. Nee. Nee. Een paar maanden geleden hebben ze het weer eens geprobeerd... Ja. en hij wil gewoon niet meer. Hij heeft zijn, uh, zijn trofeeën, die hij gewonnen heeft... die heeft hij tijdens een biljarttoernooi hier in Serenhoek... als prijs ja, uitgedeeld. Uit woede? Ja. Weg ja. ermee? Ja. Zou Jan Raas niet meer willen helpen, denkt u, met adviezen? Nee, nee, nee. Dan komt ook nog de SRV-man, dat bestaat hij nog... Daar loopt hij? Meneer was? Mag ik u even iets vragen? Ik heb 200 kilometer gereden. Ik doe dat niet, aan, weet je. Wij maken een programma over de Tour, het wielrennen... met alle allerbelangrijkste vraag. Nederland, qua prestaties, met uw tijd vergeleken... Nederland, waar ben je gebleven? Ik doe er niet aan mee, sorry. Ik ben over, uh, vooral over sommige mensen ben ik zeer teleurgesteld. En ik ga er verder niet over uitweiden. Oké. Okay. Het ja. gaat u goed, meneer Raas. Bert Molenaar, hij krijgt hem uiteindelijk dus toch te pakken. Ja, hij wil niks zeggen. Jan Raas, de meester van het Nederlandse wielrennen... gaat het Nederlandse wielrennen niet redden. Jammer, maar ik vond het wel bijzonder dat Bert Molenaar... toch uiteindelijk erin geslaagd is ja. om hem voor de microfoon te krijgen. Aardige man, Jan raas. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Het is half twaalf NOS Nieuws. Hier is uh, Ebert de Jong. Het Internationaal Monetair Fonds wil geen hulp meer geven aan Griekenland. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. En dat zou betekenen dat Griekenland in september niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. En dan mogelijk een vertrek uit de euro. Uit Syrië komen opnieuw berichten over velle gevechten in Aleppo. De commandant van de opstandelingen zegt dat de rebellen een operatie zijn begonnen met als doel de bevrijding van Aleppo. Het is niet duidelijk of de opstandelingen daartoe echt in staat zijn. In het oosten van Afghanistan zijn drie NAVO-militairen gedood. Twee van hen kwamen om het leven door een bermbom... en de derde werd waarschijnlijk gedood door Taliban-strijders. In Afghanistan zijn deze maand dertig buitenlandse militairen om het leven gekomen. En in Hillegom is vanochtend in een sloot het lichaam van een man gevonden. In de buurt stond een scootmobiel en lag een hengel die vermoedelijk van de oudere man waren. De politie sluit niet uit dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A18 en Doetinchem richting Enschede. Staat bij Varserveld twee kilometer. En op de andere een rijbaan staat bij Groenlo file van twee kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Hij voert een miljarden strijd om het Aziatisch biermerk Tiger. En bierkenner Fiona de Lange die uh, kent dat merk. Hoe smaakt dat uh, Tigerbier bier de Lange? Nou ja, gewoon naar Pils. Gewoon naar Pils. Dat is een tegenvaller. Ja, dus het, lijkt, het lijkt op Heineken het alleen anders nog. Ja, ja, ja. er zit niet zo heel veel verschil hè, qua smaak en Pils. Okay. We spreken elkaar straks, want Heineken gaat inderdaad... die Aziatische markt in daar is geld te verdienen. Want dat doen we nadat we Dave Clark hebben gehoord. En dat is echt hartstikke leuk, moet u zomaar um, beluisteren. En we hebben ook straks nog nieuws over Robert Murdoch. Hey. Dit is muziek, hè? Dit is muziek. Het is jouw tijd, hè, dit? Absolutely. Ik ben glad al over. Oké, ik ben wel over me, dan ook echt afgelopen. Dat is ook wel fijn, hè? Mooi, hè? Gle Je zit er mee. Bert heeft zitten meezingen. all over van... De Dave Clark Five. Ik dacht dat het die band uit Rotterdam <lacht> Het is een nummertje uit 1964. En ze kwamen uit noord londen en ze waren de tweede Engelse groep... Hè, die in de Ed Sullivan-show mochten optreden. En jij weet natuurlijk wie die is. denk. ik. was. Absoluut. Dat, dat leek er een beetje op. 1964, toen werd ik gebouwd. <lacht> Over Engeland gesproken. Media-magnat Robert Murdoch heeft zich teruggetrokken... uit het bestuur van zijn News International. Eind vorige maand maakte hij al bekend dat hij het concern zou splitsen... in een televisie- en een krantenafdeling... En hij kwam erg zwaar onder vuur te liggen... door de afluisterpraktijken van zijn tabloid, News of the World. Dat heeft de pers in Engeland maanden bezig gehouden. Correspondent Anders Sane in Londen. Anne, wat is de reden van zijn vertrek? Was de smet toch te groot na dat News of the World-verhaal? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ook al zal News International dat zelf natuurlijk nooit uh, toegeven. Want zij hebben Rupert Murdochs aftreden namelijk uitgelegd als een interne reorganisatie. Maar in werkelijkheid zou je wel kunnen zeggen dat uh, de druk van de aandeelhouders uh, en de Britse politici zo groot is geworden dat Rupert Murdoch uh, naar de achtergrond verdwijnt. Hm. Uh, zijn naam doet het concern gewoon te veel schade aan. Ja, toch uh, gesplitst nu in de televisie- en krantafdeling. Heel duidelijk, hij gaat weg bij de kranten. Nee, hij gaat zeker niet weg bij de kranten. Um, de, de splitsing is eigenlijk, tenminste, dat lijkt in ieder geval de bedoeling dat um, uh, ja, de televisie en entertainment tak um, uh, meer kans heeft om te groeien zonder de slechte naam van het krantendeel. En dat het, uh, uh, omdat dat gewoon minder winstgevend is en ook een stuk minder waard. Um, er wordt wel gespeculeerd dat het krantendeel misschien zelfs van de hand wordt gedaan. Maar vooralsnog blijft het de gewoon grotendeels eigendom van de Murdoch-familie. Alleen Murdoch nu op de achtergrond, zich teruggetrokken uit het bestuur. Blijft hij nog wel actief in de, in de zijlijn? Ja, zeker wel. Dat zou niks voor Rupert Murdoch zijn, denk ik... Uh, om zich helemaal terug te trekken zomaar. Mm. Uh, hij blijft de baas van beide concerns... en ook uh, blijft hij als voorzitter van allebei actief. Um, dat zal vooral gelden voor de Engelse krantentak van News International... want de tabloid de sun dat is een echt liefdeskindje van Rupert Murdoch. Um, achter de schermen zal hij dus zeker nog wel veel uh, invloed hebben, zeker daar. Ja, maar hij is ook nog de baas van Sky en Fox News, volgens mij. Ja, dat valt allemaal onder, onder de televisie. Dat, uh, Onder de televisie en entertainment tak in Amerika, ja. ja. Dat blijft hij ook gewoon houden en doen. Ja. Oké, okay, ja, dankjewel dus, uh... voor je toelichting. Correspondent Anne Samen over Robert Murdoch... die zich terugtrok uit het bestuur van News International. Dan is het nu tijd voor de Aziatische bieroorlog. Als u het even gemist heeft, die is uitgebroken. Want afgelopen week deed Heineken een miljardenbod... om een goede positie op de Aziatische biermarkt te krijgen. Maar hoe groot is die markt eigenlijk? Belangrijker is het een beetje te drinken, dat Aziatische bier. We gaan erover praten met Fiona de Lange. Cytoloog, oftewel bierkenner. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe word je trouwens bierkenner? Uh, 18 jaar al gepassioneerd met bier bezig zijn. Maar daarnaast ook uh, een opleiding volgen. Dus uh, om het, ja, het brouwproces helemaal onder de knie te krijgen. En dus ook uh, te weten hoe de smaken tot stand komen. In ja, bier. Lang in de kroeg zitten, dat is niet echt een aanbeveling dan. Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik geniet wij het ook vooral zijn. van bier. <laughs> maar dan word je zitoloog, geen zitoloog als je in de kroeg ja. zit. Hè. Dat is... Zeg, bent u een beetje verrast door dat bot van Heineken? Of hing dat in de lucht? Nou, Het hing sowieso niet in de lucht, uh, want eigenlijk is het ontstaan doordat uh, ja, die Thaise uh, biermiljardair uh, een bot heeft gedaan op uh, een deel van de aandelen uh, die in de joint venture zitten, waar Heineken dus ook onderdeel van is. En ja, eigenlijk uh, was het niet anders mogelijk als dat Heineken uh, ja, deze stap zou zetten, anders zou de kans natuurlijk zijn dat zij uh, die markt uh, ja, daar kwijt zouden kunnen raken. En dat is wel belangrijk, de Aziatische markt, want het is een groeimarkt. Klopt. Ja, het is een ongelooflijke groeimarkt. Uh, de consumptie zeg maar, uh, van bier gaat vooral in landen en werelddelen waar uh, ja, de uh, economie beter gaat, waar mensen meer te besteden krijgen. Daar gaat dat erg omhoog. Dus uh, ja, de Chinezen krijgen steeds meer besteding en uh, groeien natuurlijk heel hard, die Aziatische markt. Dus, ja. Maar deze, dit is Thijs bier, toch, Tiger? Bier oorspronkelijk, of ben ik nu helemaal de, bui de bui uh, Nou, het is zelfs Singaporees bier. Dus uh, ja, dat precies. Uh, nee, dat, nee, dat smaakt niet anders. Nee, het is wel, het is, ja, maar het is wel een, uh, een groot uh, biermerk, zeg maar, of in ieder geval een redelijk groot biermerk in de Chinese, Chinese markt. Uh, er zijn er nog andere grote merken. Uh, die wordt eigenlijk een beetje verdeeld, die markt. Tussen uh, ja, uh, de grote bierconcerns die daar allemaal hun eigen merk hebben... en, uh, en een aantal uh, brouwerijen die echt van de staat ja, zijn. Ja, want het is een groot gevecht. Als we kijken naar de wereldmarkt. Hey, je hebt Heineken als grote, Inbev als grote, Anheuser-Busch. Dat is tegenwoordig ja. ook weer een onderdeel van Inbev, volgens mij. Uh, nee, dat is, uh, ja, dat is Inbev en Sab Miller. Niet vergeten. En Saab ah, precies. Ja. Dat zijn de grote. Ja. Uh, dan heb je, in, als je in Azië kijkt, Sapporo, natuurlijk het Japanse bier... Kingfisher, het Indiaanse bier, Tigerbier uh, hier. In hoeverre is die Aziatische markt nog, uh, nog uh, verdeelbaar? Nou, eigenlijk uh, uh, weinig. Want als je nu al ziet, in China komt uh, drie op de vier van de verkochte bieren, zeg maar, uh, ja, is al een pils. Mm -hmm. En de helft van de bieren wordt al eigenlijk door de grote bierconcerns uh, ja, daar verdeeld. Ja. Dus je hebt wel een aantal grote, het uh, Tsingtao is overigens de grootste uh, Chinese ei ja, eigendom, uh, zeg maar, qua bier. Mm -hmm. en, uh, maar ja, als je ziet, die heeft nog maar 15 van de markt. Ja. Dus, uh, ja. Want het is chic voor Chinezen om ook buitenlandse bieren. Ja, ja, want het is ook leuk om te weten, uh, 25% van de Chinezen die kiest al een biermerk ja. om, gewoon vanwege de naam en niet eens van, dus vanwege <laughs> de smaak. <laughs> de smaak. Nee. Zeg maar, hoe, hoe zit dat trouwens in, in, in China en ook de rest van Azië? Wordt daar uh, van origine, uh, dus uh, van vroeger uit al een bier gedronken of is dat iets wat geïmporteerd is? Nee, het is eigenlijk echt pas vanuit 1900. Dus zijn echt heel laat is dat op gang gekomen. Uh, de eerste brouwerij, de oudste brouwerij, dat is Harben. En die is uit 1900 uh, in China. En die is overigens nu eigendom van de Inbev ook. Uh, maar ja, dus het is echt iets van pas van de vorige eeuw. Begin vorige eeuw. Dus uh, kopieergedrag. Ja. Ja. En met dezelfde smaak begreep ik dus al als, als het pils. Laten we zeggen, de, de, de Tsjechische oorsprong hier in Europa. Ja, ja, ze hebben echt, uh, ja, er zijn uh, ja, gewoon heel veel pilsoorten. En uh, ja. die drie van de vier verkochte bieren is dus pils. Dus, uh, een beetje ja, trappist is, gaat er niet in? Nee, echt, dat begint pas heel langzaam. Maar dat is ook echt nog iets voor de rijke Chinezen natuurlijk. Want uh, de prijzen zijn daarvan weer hoger. Dus het is vooral grote hoeveelheden pils dat er wordt gebruikt. Even als we kijken naar de prijs die Heineken nu gaat betalen voor dat uh, Tiger. Dat, dat is een miljardenbot. Uh, is, het, is, het, is het een goede prijs die ze betalen? Of nou is het ja, een hoge het, prijs? Het is een hoge prijs, want het is 19% ongeveer hoger dan de slotkoers uh, ja, van, van donderdag. Ja, dat is, is een mooie premie voor meneer Tijger. Ja, ja. ja maar het, is, het punt is: uh, ze kunnen niet anders. Want anders uh, ja, zal die, uh, die Thaise biermiljardair miljardair <laughs> ja. straks. Uh, Toeflaan. Ja. <laughs> De, hand, de, ja, de handel overnemen en dan uh, zijn zij hun uh, tijgerpositie, uh, positie of in ieder geval de controle daarover kwijt. En hoe gaat dat dan verder? Want uh, nou gaat Heineken proberen daar actief te worden, maar we kennen de Chinezen een beetje. Moeten wij uiteindelijk allemaal ook aan het Chinese bier hier? Uh, nou overigens Tiger wordt ook wereldwijd, maar ook uh, Snowbier, uh, wat dan weer van Sap Miller is, wordt echt wereldwijd al uh, geëxporteerd. Maar ik denk zelf niet dat dat, uh, nee, dat dat geen kans van slagen heeft hoor. Ik denk dat Heineken is natuurlijk Nederlands. Dus uh, ja, dat, wij blijven gewoon Heineken drinken en de andere Nederlandse pilsen. Uh, maar goed, ja, als je ziet... Uh, overigens uh, uh, was Heineken al wel actief hè, in die markt, in die uh, Chinese markt. Want ze zitten dus in die joint venture al een tijd... Uh, en, maar goed, die werd dus nu eigenlijk aangevallen door yeah. die, uh, die thuis. Yeah. Nou hebben Bas en ik uh, ons ook een beetje in, uh, ja, ik ingelezen. <laughs> <laughs> <laughs> rustig Bas, rustig. Uh, maar wat ons opviel is dat in China uh, meerdere soorten bieren zijn. Daar is ook kinderbier. Ja, klopt. Ja. Dat ja. vind ik fascinerend. Kinderbier. Ja. Ja, ja, die, uh, ja, dat is natuurlijk een soort, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, meer siroop of limonadeachtig iets. Maar het wordt echt verkocht als, uh, als kinderbier. Zit er ook alcohol in? <laughs> en... Nee, er zit geen alcohol in. Dus uh, ik vind het, is een het zelf een beetje een buckletje. Ja, het, nou ja, dat, ja, misschien van vroeger, van 15 jaar geleden. Maar, nee, maar goed, in ieder geval, ja, ik, ik vind dat opmerkelijk. Dat, want zij maken daar dus echt grote reclames of veel reclame voor. Uh, en ja, dat, dat is iets waarbij ze dus eigenlijk al de jonge Chinezen opvoeden om uh, bier te drinken. Dus uh, Precies. ja, dat is hier toch wel erg omstreden. En een gigantische markt dus, dat heeft u al verteld. Ja. Hè, er zijn 1,4 miljard Chinezen en daar ja. is een groot deel straks van aan het bier. Ja, nou dat Daar is moet nu... Dat is nu al zo, want overigens China wordt echt nu al 490 miljoen hectoliter bier gebrouwen. Oh. Uh, en ja, dat betekent dat gewoon een kwart van de hele wereld uh, ja, biercapaciteit. Uh, uh, ja. ja, consumptie komt uit China. Uit China. Hoe, drinken dus, ze, hoe drinken ze hun bier daar? Ook lekker zoals wij? Een, een geel pilsje met een lekkere schuimkracht erop? Twee vingers nou, ijskoud. Het, het zijn echt hele grote uh, pullen. Dus ze zitten meer op de Duitse uh, bier. Ah. Die kleine Chinezen en, ze, ze komen komen wel met allerlei uh, ja, inventieve, inventieve nieuwe dingetjes, zoals ja. uh, ijsklontjes in bier. Uh, ijsklontjes in ja, bier, erg, ja Echt verschrikkelijk, het ja. Is ook, dat dat <laughs> en, en ze maken dus ook ijs, ijsschuimen, uh, hebben ze nu ook, uh, die ze dus over het over, ja, over bier uh, uh, ja, doen. Om er vervolgens dus uh, heel lang hun bier koud te houden. <laughs> Al van dat soort ruimen. <laughs> Dat is wel wat, zeg. Ja. Ja, ze ja, gooien het zijn ook toch een beetje van die gadgets, hè? Ja, nee, precies. Hè. Ze houden van gadgets, hè, Chinezen, ja. wat dat betreft. Ja, dus uh, ja, ja die, het is wel ja. leuk. Ik denk dat de vernieuwing qua pils daar misschien nog wel vandaan komt, in ieder geval. Zeg, zijn er ook naast die, al die grote, inderdaad ook, ook kleintjes, uh, uh, uh, uh, nog, nog Chinese boeren die zelf een biertje, een biertje proberen te brouwen? Nou, het, ik heb zelf, ben zelf ook in Shanghai geweest. En daar begint een beetje het, uh, het craftbier, zeg maar. Of het speciaal bier begint op te komen. Ja. Uh, waarbij ook uh, de Wereldhandelsorganisatie, uh, uh, ja, uh, in ieder geval ook de. de, uh, de uh, markt zeg maar toen, uh, twee jaar geleden, is daar in Thailand uh, een beurs over geweest. En uh, er zijn heel veel Belgische bieren ook uh, ja, daar geïmporteerd. Dus nu begint het speciaal bier daar een beetje te komen. Maar het is echt nog iets van de rijken En uh, wat ik heb gehoord, want er zitten hele kleine brouwerijtjes. Die hebben heel veel problemen om de ingrediënten te importeren in de markt. Dus, uh, of waarom is dat? Ja, omdat dat toch allemaal wordt tegengehouden ja. door het ligt allemaal gevoelig. En uh, ja, om dat, uh, om dat dus binnen te krijgen. Er werd oh. zelfs allerlei dingen gesmokkeld om dat te realiseren. Ah, ja? Dat wordt nu wel wat makkelijker, maar uh, ja, het is, het is toch zo klein. Nou, het is een wonderlijke wereld, de wereld van het, van het bier, bier. Ja. wereldwijd. Ja, ja klopt. <laughs> ik, ik hou het vanochtend nog eventjes ja. bij een kopje koffie. Over, over, okay. over enge dingen gesproken wat Chinees doen. Weet je wat ze ook doen? Ja. Nemen ze rode wijn, gooien ze voor de helft cola bij. Chinees oh. moet nog hey. een hoop leren. Fiona ja. Ja, <laughs> de Lange, het is een schone taak <laughs> voor u. Zeg, ja. U heeft het heel helder uitgelegd. <laughs> okay. Ik zou zeggen, neem er nog een en uh, tot de volgende keer. Fiona ja. de Lange, is goed, nog een bierkenner.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 Mike Oldfield to France. En wie zoende er ook weer werd... Was dat niet? Maggie Riley? Maggie Riley was het, ja. ja. Precies. precies ja helemaal. Prachtig. We gaan naar Theo. Theo Plasjaar. Want Theo is bij de Hanemse honkbalweek zo direct over de een minuut. Toch negen om twaalf uur gaat het Nederlands team spelen tegen Amerika. In de strijd om de derde en de vierde plaats. Jammer hè Theo dat we de finale niet hebben gehaald. Ja, dat is opmerkelijk. Gisteravond verloren de halve finale tegen Puerto Rico. Goede wedstrijd, verdedigend vooral. Maar aanvallend liet Nederland het helemaal liggen. sloeg veel te weinig hoekslagen tegen de overigens sterke Puerto Ricane en verloor met 1-0. Vandaar dus de troostfinale zoals dat wel eens genoemd wordt. En die gaat dan tegen Team USA. En dan moet Nederland toch zien om deze week, die toch een beetje teleurstellend verlopen is uiteindelijk, met een klein glansje af te sluiten. Een bronzen glansje zou het dan moeten worden. En dat zou dan moeten gaan ten koste van Team USA. Nederland won deze week met, met grote cijfers van Japan met 18-3. won ook van Taiwan met 3-0, maar verloor van Puerto Rico in de voorronde met 4-2. Van Team USA met 1-0, kleine nederlaag En ook uh, de revanswedstrijd tegen Cuba ging verloren met 4-0. En ik zei het al gisteren in de halve finale tegen Puerto Rico ook. Zodat ze het uh, nu moeten zien goed te maken tegen Team USA... dat uh, ook al een keer tegen Nederland speelde als voorbereiding op uh, dit, uh, deze honkbalweek. En toen wonnen de Amerikanen met 3-0. En ook toen sloeg Nederland slechts drie hits. Dus aanvallend uh, zit het allemaal niet zo erg lekker deze week bij het Nederlands team. Eén opmerkelijke ingreep van coach Brian Farley. Als je kijkt naar uh, de line-up, naar de opstelling, dan zie ik dat uh, Brian Engelhard, de power-hitter vervangen is door Rudy van Heidoren, een debutant Engelhard, is uh, absoluut niet aan de bak geweest. De man die de de klap moet slaan, is volledig uit vorm en is nu vervangen door Van Heidoren, de catcher die uh, deze week debuteerde en het uitstekend gedaan heeft en zich ontbopt heeft tot de beste slagman van het toernooi, voor Nederland althans, tot voor de wedstrijd van vanmiddag. Dus we gaan zien of hij het uh, vanmiddag wel kan gaan doen en de aanval kan gaan ondersteunen. Ik hoorde dat ondertussen. De spelers worden voorgesteld gezien het applaus. Want dat zal niet alleen voor jouw bijdrage zijn, Theo. Nou, ten dele. En het is natuurlijk prachtig. Mooi weer. Het is ook heerlijk. To the game is mooi kijken bij de Haarlemse Honkbalweek. Het verslag van Theo vanmiddag dus hier op deze zender Radio 1. De sportzomer van Nederland-Amerika. De strijd dus om de derde en de vierde plaats daar in de Harlemse Honkbalweek. De radio 1 Sportzomer column. En die wordt op zondag altijd verzorgd door Ernst van de Kwast. Schoonmoeder. Afgelopen dinsdag verliet de Luxemburgse wielrenner Frank Sleck de Tour de France. Hij was positief getest op het verboden middel diureticum xipamide. Zijn broer Andy liet meteen weten: I swear on my life and my family, I am sure Frank didn't take anything. Een dag later kwam Frank Sleck met een officiële verklaring. Hij schrijft dat hij de uitslag van de controle niet begrijpt. En als mijn beest de overtreding bevestigt, doe ik aangifte van vergiftiging. Frank Schleck werd zijn positieve test in de Tour dus aan vergiftiging. Een verhaal uit de oude doos volgens de Volkskrant. In 1911 beschuldigde renner Paul Duboc de concurrentie hem een bidon met gif te hebben gegeven. En ook Eddie Merckx vertelde een soortgelijk verhaal nadat hij op doping was betrapt in de Giro di Italia. Als Frank Schleck een smoesje heeft verteld, dan is het geen origineel smoesje. Die zijn er overigens wel. De Volkskrant zette ze op een rijtje... en verzamelde de acht meest fantastische smoezen uit de wielerwereld. Op plek vijf staat Tyler Hamilton. In 2004 werd aangetoond dat de Amerikaanse renner... ook bloed van iemand anders door zijn aderen had stromen. Hamilton's reactie? Een bloedtransfusie? Nee, bloed van mijn tweelingbroer die in de baarmoeder overleed... en waarmee ik als embryo ben samengesmolten. Ook een vermelding waard Frank van den Broeke op plaats 4. Bij hem waren hormonen en epo gevonden. De reactie van van den Broeke, dat spul was niet voor mij, maar voor mijn hond. De enige wielrenner die ik mis in het overzicht is de Litouwer Raimonds Rumsas. In 2002 werd in de kofferbak van zijn vrouw een grote hoeveelheid epo, cortisoïde en testosteron gevonden. Maar volgens Rumsas waren het medicamenten voor zijn schoonmoeder. Zou de Volkskrant hem hebben geloofd? Je probeert een voorstelling van de schoolmoeder te maken. Een lastig mens, lui bovendien. Ze wil niet komen oppassen op haar kleinkinderen omdat die op een berg wonen. De schoolmoeder heeft geen rijbewijs. Rumzas geeft haar een fiets, een epo, corticoïde en testosteron. Hij weet het, anders ook niet meer. En dat zei Ernest van der Kwast. Altijd onze columnist op zondag. Zometeen het laatste uur van onze uh, vruchtvolle samenwerking werd van sloten. Ja, ik zie er al naar uit. Ja, ik kan al, al beginnen straks. Ja, maar... ik heb gehoord dat Gio Lippel zich uh, gaat melden. En dat hij een bijdrage heeft waarin de champagne wordt geheven. Nou, hoop ik maar dat het niet gaat omdat wij het laatste uur ingaan. <lacht> maar dat iets te maken heeft met wielrennen. Maar goed. Ja, en tennissen, 61 uur en 13 minuten op de baan staan tegen elkaar. 61 uur. Weet je hoeveel sets je dan speelt, of niet? Dat hangt ervan af of je <lacht> die tiebreak. Erin ja. hebt of niet. Dat, dat, dat, soort, dat soort vragen allemaal. En waar ik op geoefend heb, en ja? ik ga eens kijken of het eruit komt. Je weet het niet. We hebben een paleontoloog en een paleoantropoloog. Nou, dat komt er in een keer goed uit. Ja, maar nou, het verschil nog daartussen gaan we natuurlijk nog niet verklappen, maar nee. daar gaat het wel over. Botjes gaat het over. Een ja. nou, ruzie in de wereld van de botjes. Ja, precies. Wat het leuk is, hij is geoloog, maar hij gaat het hebben over die paleontologen. Iedereen weet dat de, de, de mensheid is ontstaan in Afrika. Ja, Bert, wij komen daar vandaan. Yeah. En uh, er is alleen een enorme strijd gaande tussen al die mensen die wetenschapper zijn... en die claimen dat zij het oudste botje gevonden hebben. Ja, het is een roddel en achterklap. Oh man, het is het <lacht> erger dan een soap. Ja, het is erg nog dat twee presentatoren ineens wel. Goed, <lacht> uh, we gaan <lacht> ons opmaken. Nou, bedankt. <lacht> <lacht> en er zitten er zelfs drie hier, want we gaan mm -hmm. ons opmaken zo voor het uh, nieuws. Ewout is al binnengekomen. Wat is de eerste zin zo, Ewout? Kijk er. Uh, het Internationaal Monetair Fonds. Oké, okay, oh, te nee. hoog, hoog, op. We moeten even een cliffhanger hebben, zo. Ja. En straks uiteraard Spot. de autorubriek met Carlo Bransen. En die gaat rijden met een Volvo. Ja, dat klinkt niet heel sexy voor de meeste ja, dat mensen. Dat klinkt helemaal niet... Dat is net zoiets door. als in een Peugeot rijden. Ah, die mannen maken tegenwoordig in Zweden daar dingen. Die drinken een beetje te veel aquavit af en toe. En dan denken ze, 400 pk, dat kan ook. Dat zometeen het laatste uur van de Blok 1. En dan is Radio 1 Spotsomer. Zoiets... De oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer verhuist. We staan hier met een tent, met twee kinderen. Ja, zo gezellig en heel leuk. Ik neem je mee. Vanaf morgen, iedere dag rond tien voor half elf. Vanaf de camping in Maarsen. Ja, lekker visje, ik keer een biertje kopen op zijn tijd. Maar we hebben altijd wel een vaste kern die altijd in de kantine uh, iedere zaterdagavond is. Gezellig. Bingoavonden, avonden, uh, en de zangers zijn er altijd. Ik vind spelen het leukst op de camping. Als je normaal op een flat en overvecht zit, is dit gewoon een stukje luxe. De Soap. Luister elke dag, ochtends rond tien voor half elf.